Raadsel waarom wij nu absoluut naar zo'n stom society trouwfeest moeten in het kasteel van Malen Omdat de bruid Inge Sales is van in de zus van Martin oh, Dat heb ik u toch al uitgelegd Zo, Martin Sales is nu ook eerste substituut hier in Brugge Ze is overgeplaatst uit Gent, ja Maar ik heb u dat een paar weken geleden toch al verteld Ja, dat is mogelijk schatje, ik weet het niet meer ja. Ik heb me ooit eens verteld dat je samen gestudeerd hebt en daarna stage gedaan hebt in Gent. Ja, dat weet ik nog. Ah, wel, en zij is daar dan voor het parquet gaan werken. En ja, sindsdien zijn wij wat uiteengegroeid. Mm, vanwege professionele meningsverschillen? N niet bepaald, nee. Mm. <laughs> Eigenlijk omdat zij jaloers was. Omdat ik meer succes had bij de mannen dan Aha, zij. Op die manier. Allee, we hebben elkaar ondertussen nog wel een paar keer gezien. Hoor. Ah. Het is nu niet dat we ruzie hebben of zo. Mm. Trouwens, ik ben er zeker van dat zij haar werk goed zal doen. Het is dus altijd een heel serieuze geweest. Allee. En haar zus zingen is dus vanmorgen getrouwd met Flupke van Dorpen. Het is Philippe, Pieter. Op zijn Frans, hè. En zie maar dat je dat onthoudt. Nou, ik hoop vooral dat zijn papa iets goeds op tafel zal gezet ja. hebben. Want ik raak niks aan dat uit zijn visfabriek komt. Goed geweten. zullen zult niet te klagen hebben. Het schijnt, hè, dat ze zelfs een topkok uit Bordeaux hebben laten overvliegen. Hallo. Ja, en trouwens, Sea Village heeft een heel goede reputatie. Dat bedrijf exporteert visproducten naar de hele wereld... Ja, en zeggen dat dat allemaal begonnen is met een familiaal visrookrijdje. Hoe romantisch, hè. Ja, ik ben ook begonnen als flick, oh, simpel flik, De familiale kant, die heb ik er pas later bij gekregen, dat is waar. Oh. Zeg, schoonheid, weet je dat er weer stralend uitziet mm -hmm. vandaag? Hm? Ik heb veel goesting om je daar eens zelfs goed te pakken. Tussen de kreeft en de oesters. Voor de ogen van <laughs> de toebruge, weet je dat? En wel, als je braaf bent, je misschien. Oké? Okay? <laughs> Ah, voilà, we zijn er. Oei, oei, die parking staat stampvol. Nou, smijt u dat maar tussen. Tussen die Bentley en die zilvergrijze Porsche. Ah, nou, kijk, die parkeerwachter doet teken. Ah. We moeten hem volgen. Die rijdt ons gegarandeerd af naar de parking van het personeel. Wedden? Oh, pietig. Ja, ja, gestapo. We hebben u wel gezien. Vanin, je gaat u toch gedragen, hè? Je weet dat ik liever goede relaties heb met mijn collega's. Ja, let op, want Martin Salens, haar gevoel voor humor... is nu niet bepaald groot. Ah, zeg, van collega's gesproken? Wat staat de federale dan nu mee te doen? Waar? Is dat Wim Lorijns niet? Oh, ja, het is hem. De big beefsteak himself. Ah, die zullen hier zijn vanwege de minister van Visserij... die is ook uitgenodigd. Ik geloof nooit dat wij een minister van Visserij hebben, Anneke. Hoe? <coughs> oh, toch wel? wat dan. Nog een babykrijftje. Mm. En nog wat van die gemarineerde lot. Ja, ja. Hé, hey, hey, hey, wacht eens, manneke. van dat is nu al uw zesde lepel caviar. Ja, en het zal de laatste niet zijn. Waar zit die gast met die champagne? Ja, hij loopt daar. Pieter, Jij ook nog een glaasje? Oh, Hang de boer zo niet uit, Pieter. Hij komt wel naar hier. Dat is de bedoeling. Ah, goedenavond, dokter Van... Lucie, die heeft me niet eens gezien. U nou, gezicht niet, nee. Wie is dat? Armand van Caillie. Ja, dat is de meest gerenommeerde chirurg-orthopedist van west vlaanderen hmm, met wat rijdt die mens? Oh. Een Ferrari? Een Lamborghini? Ik vraag hem maar omdat ik hem juist wil kunnen taxeren. Hè. Tegen dat ik mijn versie van Hoe is Hoe in Brugge wil publiceren. Toe oh, niet. Daarbij, hij is de schoonbroer van Jacques van Dortmund. Ah, oh, hij behoort bij de visdynastie, maar. Hé, hey, makker, hey. hier met die drank. Voilà, schatje. Dank je. Van flupke kan er precies wel geen glimlach af, hè? Morale, Pieter. De jongen is daar dan ook al uren handjes aan het geven. En je ziet dat toch dat Volk blijft maar toestromen. Ja, zijn enge mag er anders wel zijn, hè? Kijk eens wat meer naar uw eigen vrouw alsjeblieft. Mm -hmm. Ah ja, natuurlijk. Officieel heb je nog altijd je vrouw. Is het? Oh kijk, daar is Martin bij Beekman en zijn vrouw. Niet direct omkijken, onbeleefd, Rick. Zo, is dat Martin? Ja. Volgens mij weet hij ook wel van wanten. Ze ziet er wel wat streng uit, maar ja. Dat wil niks zeggen, hè? Wat is, is dat met u? Gaat uw kopjes onder de kraan steken, zeg? Ah, Ik heb daar juist van die Normandische tongfiletjes geproefd, hè? Daarmee. En jij moet trouwens niet te veel zeggen, gij. Beekman is u al met zijn ogen aan het uitkleden. En zo'n vrouw zou je anders met plezier de nek omvringen, ja, ja. zo te zien. Is goed, is goed. Weet je wat? Kom, we gaan hem wat plannen. Nee. Ja, ik ben mee. Nee, van nu. laat toch. Van nu. Ja, wil je nog iets drinken? Nee, Christian, merci. Ik wil naar huis. Oh, ik heb een portie stress wel gehad voor vandaag. Dirkske de Meijer, dood. Ik kan het maar niet geloven. Een zelfmoord er nog, dat kan toch niet? Nee, nee, dat kan niet. Ja, maar goed, ja, het is nu gebeurd, hè. We zullen ermee moeten leven. Hmm. Zeg, heb je nu al een afspraak gemaakt met Mensaard? Huh? Nou, wat is het? Uh, Valérie, zeg nu zeerlijk... Heb je vannacht ruzie met hem gemaakt? Christian, alstublieft zeg. Waarover zou ik met Dirk ruzie gemaakt hebben? He? Dirk en ik zijn altijd twee handen op één buik geweest. Dat weet jij goed genoeg. Ja, ja. En juist daarom zou ik toch iets willen weten van u, Valerie. Iets dat mij heel sterk verbaasd heeft. Zeg, nee. <laughs> ik had een paar stomme cocktails niet kunnen doen, hè. Voilà, ze... De deal met de Japanners van Osaka Computing is zo goed als rond. Jawel? Uh -huh. Ja. Oké, ja. oké. Okay, okay, ja, het is natuurlijk jammer dat er iets gedood is. Maar dankzij hem zitten die gasten hier toch tot morgen vroeg geblokkeerd. En in deze neer heeft natuurlijk grap van de gelegenheid geprofiteerd... om in een ander nog gauw te fine-tunen. Ja, goed gedaan, hè, Steve. Dank je, Steve. Kom, uh, drink er nog eentje met ons, Steve. We zijn dan ook weg. We hebben hier trouwens nog een kleinigheidje te bespreken met uh, Valérie. Ja. ja, nog uh -huh. eentje dan, voor de rood. Het is toch op de kosten van de Crown Plaza als compensatie voor het tonggebak. Ja, ja, dat heb ik ook nog gauw geregeld. Alsjeblieft. Oh, oh nee, nee, oh, sorry. Sorry, sorry. Ik, uh, ik kan niet, ik moet dringend het weg. Het is al bijna half negen die receptie is ondertussen al twee uur bezig. Welke receptie? chrisis. ik de beste nog. <laughs> zeg, we houden die bespreking morgen wel of zo. Hm? Ja, oké. Okay. voor ja. Parpoor, jij zit toch ook uitgenodigd? Ja, ja, maar uh, ik ga niet. Er zijn grenzen en Steve. Je hebt weer je beste beentje voorgezet, daar juist tegen Beekman. Oh, die Martin kon daar anders wel mee lachen. Ik dacht dat hij geen gevoel voor humor had. Och, kijk eens. Wat zie je nu binnen gooien? 125 kilo Steve Dano. Maar die kent hier ook precies iedereen. Ja. Als die ook al die handjes gaat moeten schudden... Ja, dat hij maar ziet dat hij zijn handjes van u afhoudt. Of ik zal hem eens schudden. Oh. Zeg, schatje, schatje. ik krijg juist een idee. Die bruidswitte, die ligt toch hierboven, hè? Aha. Als wij dat bed nu eens in het genip gingen inrijden. Hè? Wat ah. denk je? Hm? Nee, niks van hem. Oh. Geen voorhuwelijkse seks. Heeft ons maar mee doen beloven. No. Schijk mij. Ah, zie Flipke van Dorpen daar nu maar eens naar boven sprinten met zijn gsm. Die heeft waarschijnlijk zijn toekomstige minares aan de lijn. Hij wil wat privacy. Oh, puur fantasie is dat ook geen maat, hè. Oh, ik kan nog even met Martin babbelen, hè. Ze staat er juist alleen. Ja, nee, nee dan. Uh, Pieter, uh, hebt jij uh, een momentje voor mij? Uh, jammer genoeg wel, procureur. Mijn vrouw heeft me juist verlaten. Uw vrouw? Dan zult u wel eerst met haar moeten trouwen. Hè? Ja. De receptie zal dan wel uh, wat bescheidener moeten zijn, vrees ik. Maar ik zal toch met plezier komen, als het zover is. Ja. Ja. Uh, apropos Pieter, van vrouwen gesproken... ...kunt u ge in het vervolg misschien iets discreter zijn. Hoe oh, dat? Moet ik nu ook al discreter zijn buiten mijn job? Van één moest dat nu echt daar straks U komt recht op mij en mijn vrouw af Martien Sales die je nog nooit gezien hebt Staat bij ons En dan zegt jij Ik ben jaloers op je Roger Je wordt geflankeerd door twee mooie dames En ik, ik moet het met één exemplaar doen Ja, ja zoiets zegt je toch niet aan Pieter En zeker niet bij een gelegenheid als deze Je kunt toch een beetje je manieren houden hm? Ik zal het nooit meer doen, meester Ja Tien, wat is er met die jongen aan de hand? Welke jongen? En, en, en waar? Die? die jongen daar met die broeken. Hij ja. vliegt de trap af. Ja. Hij loopt recht naar Jacques van Dorpen. Ja. Is een brand uitgebroken. Ja, er is iets gebeurd, ja. Dokter van Caillie loopt naar boven. En, uh, en Jacques doet teken naar mij. Kom, Piet, kom, ik kom. Piet. Wat doe u niet belachelijk? Moment, meneer Van Dorpen. Het is misschien beter dat u even wacht. Kom niet door. Verdomme, ik wil hem zien. Filip wat scheelt En dokter? Is hij... Joi, commissaris. Hij is dood. Morf doet. MUZIEK